Drie uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Opvallend veel democraten hebben in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... ingestemd met een republikeins voorstel... voor een aanpassing van de zorgwet, Obamacare. Bijna één op de vijf democraten stemde voor. De zet wordt gezien als een proteststem tegen president Obama. De congresleden ergeren zich aan de moeizame invoering van het nieuwe zorgsysteem... en vrezen dat ze daar volgend jaar bij de verkiezingen op worden afgerekend. Leden van de mobiele eenheid gedroegen zich na de wedstrijd... tussen Fortuna Sittard en MVV in oktober onprofessioneel. Dat staat in een onderzoek in opdracht van de burgemeester... de politiechef en het openbaar ministerie. Volgens de politie hebben ME'ers tijdens de rellen... teruggescholden naar supporters en hun wapenstok onnodig gebruikt... De Amerikaanse bank JP Morgan Chase heeft opnieuw een miljardenschikking getroffen. De bank betaalt 4,5 miljard dollar schadevergoeding aan institutionele beleggers die investeerden in hypotheekproducten die werden rooskleuriger voorgesteld dan ze waren en bleken tijdens de financiële crisis niets waard te zijn. De investeerders verloren miljarden toen de Amerikaanse huizenmarkt instortte. In een soortgelijke zaak schikte JP Morgan Chase vorige maand voor ruim 5 miljard dollar. Albanië zal geen chemische wapens uit Syrië ontmantelen. De premier ziet er vanaf, na hevige protesten van de bevolking. Volgens een internationaal akkoord moeten de chemische wapens... van het Syrische regime volgend jaar worden vernietigd. Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City... is schaatser Koen verwijt derde geworden op de 1500 meter. Hij verbeterde met zijn tijd van 1.42.28 wel het Nederlands record... dat sinds 2007 op naam stond van Erben Wennemars... Winnaar van de 1500 meter werd de Amerikaan Shawnee Davis... voor zijn landgenoot Brian Hansen. Het weer, plaatselijk dichte mist. Overdag eerst een mix van wolken, mist en nevel. Vooral smiddags af en toe zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn met een super stille radiotocht bezig. Ja, wanneer je Anno nu echt de stilte wilt opzoeken, dan kom je ontzettend bedrogen uit. Is het in de omgeving dan eindelijk wel bijna stil, dan lijkt het binnenin weer te gaan stormen. En sommigen weten helemaal niet eens wat stilte is doordat zich fysiek iets voordoet, waardoor je altijd wel iets hoort. En een ander die zou daar dan misschien wel weer een moord voor willen doen... omdat hij helemaal niets en nooit iets hoort. In de nu volgende documentaire het verhaal van Nico van Diemen. Die veel te veel en veel te hard hoort. En notabene is hij pianist en ook zijn eigen pianospel... is niet meer om aan te horen. Ron Flens maakte er voor de NPS een programma over... Wat is er in het leven van deze muzikus aan de hand? Het volgende deed zich voor. Na een luidruchtig optreden wordt hij getroffen door een chronisch geluidstrauma. Ofwel hyperacusis. En het houdt in dat hij niet doof is, maar juist te veel en te hard hoort. Dus je moet je voorstellen, tenminste als dat mogelijk is... dat bijvoorbeeld een uh, normaal geluid als het dichtslaan van een deur... of een passerende brommer dat die dan klinken als een bomexplosie of een mitrailleur. En zijn geliefde muziek, die wordt dus ook lawaai... alsof alles door opgeblazen speakers wordt afgespeeld... en dat is natuurlijk wel het grootste verlies, die muziek. Vorige week hadden we trouwens zo'n hele mooie uitdrukking... van uh, Roger Lestrange. Het kan misschien dienen als troost... dat in al onze rampspoed en onheil... hij die iets verliest en er wijsheid uitput, een winnaar is... Dus gaat deze luidruchtige ziekte Nico van Diemen uiteindelijk ook nog iets opleveren? We horen het in de documentaire Een bos in Noorwegen. De snelheid in deze auto is 65 km per uur, in de vierde versnelling. Dan hoor je haast niks meer en dan zweef je over de weg. Alleen krijg je dan uh, die bumperklevers achter je ja. aan. Dus soms, in, als ik door de polder rijd, dan stop ik wel eens en laat ik er drie auto's passeren die aan het toeteren zijn. En dan kan ik weer tien minuten in de ultieme snelheid gaan. Zo vind je je manier van uh, door het leven gaan. Ja, ik laat uh, de snelle jongens passeren... maar eens beginnen met het vervormen van de piano. Um. Nou, nu hoor je gewoon een piano zoals die mooi klinkt. Dat het uh, bedoeld was voor een uh, soort muziek, Dus die klant die moet heel erg inwerken. Dus je wordt heel van aan de agolo. In die, in die nagel zit ook een crescendo. Mm -hmm. Wat de normaal niet doet. doet hij nu wel. Dus wordt harder. Ja, ik heb mijn hart er ook gezet. Even iets om, om te kijken of je dan beter... horen kan wat er... Mm -hmm. Maar goed, dit kan je als mooi omschrijven. Ja. Nou, nu, ik, nu hoor ik deze... Op dit volume hoor ik hem al alsof hij... Uh... Alsof die speaker zo'n stukje van mijn oor afstaat. Zo. Ja. Tak. Heel hard, heel overdreven, zeg maar. Dit is het menselijk oor. Met hier de oorschelp, de gehoorbeentjes, trommelvlies. Het binnenoor met het slakkenhuis. Je moet begrijpen, het oor is een heel verfijnd en vernuftig apparaat. Maar daardoor is het ook heel kwetsbaar... Je zou het kunnen vergelijken met een radio die goed op de zender moet staan. He, dus goed op de frequentie. Want anders klinkt het niet. Ook niet als je hem harder zet. Dit is echt 30 jaar ergens in een lage gelegen. God. Kijk, dit is het eerste muziekinstrument, zie je dat? Dit is een soort uh, xylofoon gewoon. Nou, hoe oud is dit, denk je? Eén of twee? Tot niet heel veel ouder, hè? Volgens mij ben ik hier toch duidelijk uh, om een xylofoon aan te slaan. Ja, het ziet er wel gemotiveerd uit, dacht ik. Kijk, dit is dus uh, vlak aan Slotelplas, Slotermeer. Dit is nog allemaal woestig grond gewoon. Licht en lucht... Ja. Voor, voor kinderen was het een Eldorado, je had, je had daar nog uh, hele natuurgebieden. Het was echt de rand van Amsterdam. Volkomen vrijheid en, uh, ja, en er werd gebouwd, dus er lag ook altijd bouwmaterialen en, en, en afval. En je kon er dus uh, planken verzamelen en fikkie stoken en hutten bouwen. Dit is Nico van Diemen, bijna 50 en bijna kaal. Hij woont in zijn sober huis in een voormalige arbeiderswijk in Alkmaar. En het is een stilhuis. Het enige geluid dat we horen is het pruttelen van het koffiezetapparaat en het borrelen van het aquarium. dat midden in de woonkamer op de vloer staat. Aan de keukentafel laat hij foto's zien van lang geleden. toen hij nog een klein jongetje was en in Amsterdam woonde. Toen alles nog normaal was. Kijk, hier heb je er een. Zie je? Daar had ik het over. Er moest een foto van zijn. Nou, die is hier dan Ik zie die pick-up. Ja, dat heb ik dus tot de kleuterschool een beetje lopen doen. Meer deed ik niet. Ja. Kijk, dit waren de platen. Dit was de pick-up. Ja, dit is voor de kleuterschool. Hoor. Ja. De drie, was ik hier nog wat Ja, ik zat gewoon alleen op plaatsen. Ik begon links en dan ging ik het hele rijtje. Oh? Ja? Ja. Ik, ik, ik, ik, ik was er uren mee bezig. Dat weet ik wel. Dit is overwegend. Zijn dit uh, singeltjes, hoor. Ja, dat kan wel zien in het formaat hier, zie je. Maar er zaten ook nog achter zo'n aantal toerenplaten bij, dat weet ik nog wel. Dit was uh, eigenlijk voornamelijk klassiek. Er waren het een en ander van Hendel, uh, van weet ik nog wel. En Mozart, uh, een paar symfonietjes. Dat, vond ik het me dat boeide mij het meest. Want ik dacht, wat is dat in godsnaam? Ik had het idee dat het een soort uh, ingenieus apparaat was. Of zo. Ja, dat was natuurlijk een symfonieopist, wist ik veel. Ja, ik kon er echt uren. Nou, ik ik, ik draaide zo'n plaat en begon ik gewoon weer opnieuw, weet je wel. Mijn moeder, die, had, die, heeft, die heeft. die vond het natuurlijk fantastisch. Die kon doen en laten wat ze, wat ze wilde. Ze zei, Jij zat al altijd maar in de rondte te draaien en naar die muziek te luisteren. En, uh, en ik kon een boek lezen. Ideaal. Ideaal kind. Maar ook heel bijzonder. Hier, hoor, dit, is, dit is geschiedenis. Dit gaat over de accordeonvereniging. Hier sta ik nog. Kijk, dit ben ik. Dit is die accordeonorkest. Bewondering hadden we voor de zesjarige, Niek. Die een goede vertolking gaf van Droomland op een tijd dat hij al in Droomland had moeten verkeren. Als zijn kleine vingertjes de bas bespeelde was wonderbaarlijk. Hier sta ik met het orkest. En dit, en dit moest ik solo spelen. En het is natuurlijk mijn geluk dat ik toch zo snel uh, met een instrument in aanraking ben gekomen. Ja. Dus als je op je vijfde begint, dat is toch, uh, dan vergroei je ermee. En dan, uh, dat is toch beter als je op je twaalfde begint. Of, uh... En succesvol bij de meisjes. Ja, ik vind die meisjes zo mooi erop, op deze foto. Dit is, ik was kerkorganist hier. Ik was dan katholiek. Maar bij de gereformeerden viel ik ook wel eens in. Want dit zijn allemaal gereformeerde meisjes. Die ene aait mij en die andere die kijkt ook. Uh... Nee. Was dat, tegen het was tegen het eind van mijn HAVO-tijd dat ik dacht: van, ja, wat zal ik eens gaan doen? Iedereen ging studeren of een kant op. Ik dacht: ja, ik... Eigenlijk ben ik maar één, één ding goed en dat is muziek. En, en daar ga ik gewoon mee door. Eigenwijs, maar uiteindelijk met uh, één doel. Dit is examen eindexamenconsortium. Maar het ging goed. Het ging niet slecht. Wel had Nico snel door dat het beroep van klassiek concertpianist er niet in zat. Nou, toen werd ik dus al wel veel meer faal. Als kind heb je er echt helemaal geen last van. Hè. En dan word je volwassen en dan krijg je opeens trillende vingers. Hè. Ik wou dat ik op de Dat ik nog op de muziekschool zat, daar heb ik ook nooit last van. Toen laat ik op me ook niet. Het interesseerde me helemaal niks. En op een gegeven moment, tweede of derde jaar, toen, uh, toen, toen kreeg ik de trillende vingers op een gegeven moment. Ik ja. denk, dit is niet goed. En, uh, en, en met klassiek heb ik dat altijd gehad. Op een gegeven moment was, zat het er gewoon in van uh, stress en zenuwen. En, uh, met theater had ik dat niet. Ja, was je ook wel gespannen, maar dat kon ze heel goed omzetten in een goed, positieve energie. Heel merkbaar. En dat hoeft toch niet perfect te zijn, hè, met, met cabaret of met theater? Nou nee, ja, als je je tekst kwijt bent, dan kan je ook niet doen of je je tekst ja. niet kwijt bent. Ik noem het. Ja. Met. met muziek is het toch zo, van, jij, dus jij beweert dat je die beter over kan spelen, ja. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch spelen, natuurlijk. het is heel naakt en heel kwetsbaar, hè. De oorschelp vangt de geluidsgolven op en leidt deze door de gehoorgang. Daarna brengen zij het trommelvlies in trilling. De drie gehoorbeentjes hamer, aanbeeld, stijgbeugel... versterken vervolgens de geluidstrillingen. De haarcellen in het slakkenhuis... de zogenaamde trilhaartjes... vangen de trillingen op... en zetten ze om in een signaal... dat via de gehoorzenuw wordt doorgegeven aan de hersenen. En dit was... ik dacht dat het wel eens tijd was... voor een feestelijke potboorie. Dames, zet de stoeltjes even aan. De kant zijn klappen... Ja, moet Het is wel veertien jaar geleden dit. Ik uh, articuleerde veel beter toen dan nu. En, en verlicht, uzelf. verlicht u zelf. Verlicht u zelf. Dit is een programmaatje uit 1990. En het is uh, gemaakt voor het Kleinkunstfestival... En, en dat was een hommage aan Frans Halsema. In dit programma heb, heb ik toen een week in Bellevue gespeeld... met uh, Pieter van Empelen. René van Dongen zat er nog bij, Rienke van Dune, Hans van Gelder. Ja, en ik. Ik denk dat er toch altijd nog wel mensen zijn die, die nog affiniteit hebben met de idealen van de jaren zestig. Of, of sterker er nog in geloven. <lacht> Voor die mensen heb ik uh, een, nog een mededeling. Het is een beetje verdrietig, hè? Het is echt helemaal voorbij. Ja. Pijn, hè? <lacht> Zeer, hè? Even wennen, even slikken. Maar wat ik dan vanavond als geestelijk vangnetje fungeren voor die figuurtjes. Uh, ik zal trachten voor hen het volgende lied te focaliseren. Het is getiteld Je moet de moed maar niet verliezen. Het uh, gaat als volgt. Je moet de moed maar niet verliezen. Want de zong, die schijnt voor vanuit uh, de muziek ook. Ik heb uh, les van hem gehad. En uh, ja, verder woonde hij bij mij in de buurt. En we spraken veel over dingen. Ik heb zelf dan ook op andere manieren in de muziekwereld gezeten. Dus we hadden wel dingen om over te praten. Mm -hmm. ja. wat, wat, wat voor type was uh, Ko toen? Zeer uh, extrovert, extrovert, Ja, Hij was toch bezig met uh, cabaret. En uh, heel enthousiast. maakte liedjes. Uh, uh, schreef veel, componeerde veel. Uh, was ook nog met een stuk bezig uh, in Amsterdam. Ja, was uh, heel druk in de weer. Hij reisde ook nog veel, trad veel op. Hij was graag gezien, hij werd graag gezien. Hij stond graag op het podium. Daar hield hij van, dat gaf hem ook energie. Hij had heel veel energie. En dat had, die moest hij ook ergens kwijt. En dat liefst op het podium. Zeer creatief... Humoristisch. Heel uh, snel, uh, snelle humor. En hij vond het fijn om dat te delen met de ander. In het middelpunt van de belangstelling te staan. Licht u zelf. Uh, mocht u even om mee te zingen. Kunt vrij uitspreken. Dan zal ik voor die mensen nog even ter fijn herhalen. Ik roep de woorden wel tussendoor. De eerste regel is: Je moet de moed maar niet verliezen. Je moet de moed. In jaren negentig. Hmm. Toen heb ik een keer uh, een bandje meegespeeld. Ja. Gezellig en leuk en doe mee. En wat was dat voor bandje? Ja, heel simpel, een beetje commerciële muziek. En ik uh, dacht, laat ik een paar keer meedoen. Ik zie wel wat er van komt. En uh, ja, we hadden ergens een optredentje. Of hierin. Dat was ergens in Alkmaar, ik weet niet precies meer waar. Hoor. En het was een vrij kleine ruimte, dus dat was allemaal uh, een beetje bot op elkaar. En ik zat vlak naast die box. En dat ging fout dus. Die zat vlak naast mijn oor en die uh, gaf een ontzettende knal. En ik voelde het uh, en gelijk een enorm herrie morgen. Piep. En dat moment wist ik wel van dit is niet goed en dit is goed vaat ook. En het zweetbrak maakte, dat weet ik nog wel. En dat was dus echt een, een schrikreactie. En een soort, dan, dan, dan weet je op de een of andere manier van nu is het vaat. Dan hoop je nog van nou ah, is morgen wel weer over. Maar dat was dus niet zo. In het binnenoor heb je de trilhaartjes. Die als het ware zweven in de oorvloeistof. Wat gebeurt er nu als er te veel lawaai binnenkomt? Nou, je kunt dat vergelijken met een korenveld. Als het waait, gaat het koren heen en weer. Maar als er een donderbui overheen komt... knakken de aren. En zo is het ook met de trilhaartjes. Die kunnen knakken. een beetje najaar van 98 geweest. Het was een beetje een herfstige dag. Dus er, er was... Ook, het was ook niet een vakantieperiode... dus er waren ook heel weinig mensen op het strand. Tenminste, ik zag er geen een. Ik ging gewoon even wandelen en het was een beetje winderig... en uh, bewolkt en uh, even uitwaaien, weet je wel. En in de middel van niks... Volgens, hoor ik een uh, stem. En... Uh, en ik zeg: maar waar komt die in godsnaam vandaan? Ja, dat verbeld ik me dan, dus ik loop door. En ik Wat hoor was dat voor het. stem? Iemand die aan het neurium was, een, was een beetje, ja, uh, meditatieve klank hoorde ik. Dus ik dacht eerst, die zit in mijn hoofd, of ik ben paranoia geworden. Of, <laughs> dus ik naar voren kijk en naar achteren, niemand. En ik hoor het echt heel duidelijk. En uiteindelijk keek ik dus uh, richting Duin... en er zat iemand op zeer grote afstand uh, in, in lotushouding... bepaalde meditatieve bewegingen uit te voeren. Ik dacht, nou, dat moet hem zijn. En nou, ik, dat moet toch wel een meditje of geweest zijn. En als je dat zo duidelijk hoort, dan weet je van... dit is niet goed, dit klopt niet. Hyper A Hyperacusis is een oorziekte waarbij de trillhaartjes beschadigd zijn en mensen overgevoelig raken voor geluid. De oren van mensen met Hyperacusis verliezen hun dynamisch bereik. En dat is het vermogen van onze oren om zich snel aan te passen aan wisselende geluidsterktes. Bij mensen met Hyperacusis staat het volume altijd op 10. Ja, ik zat met iemand te praten. Ja, je hebt natuurlijk muziek in een kroeg. En, uh, ik moest me echt concentreren op mijn gesprekspartner. Wat zegt die? Want ik kon het niet zo goed volgen. Maar ondertussen kon ik een gesprek... van wat er twee, drie meter verderop plaatsvond... kon ik bijna woordelijk verstaan. En uh, toen besefte ik van... hé, hey, hier is iets krankzinnigs aan de hand. Dit klopt helemaal niet. Het viel me voor, voor het eerst heel sterk op van... Uh, ik hoor dat heel goed en dit hoor ik voor geen meter. En dat betekent dat deze mensen niet goed kunnen horen in een drukke ruimte. Ze hebben last van geluiden die u en ik als normaal ervaren. Als ik hier binnen zat of in het huishouden of uh, de afwas deed... Uh, een kopje op het... Uh, oing, dan ging dat door, uh, door merg en been... Of uh, ja, ik woon hier op een hoekhuis, uh, er, komt, er komt een brommer langs of een auto en je schrik je dat. Nou ja, ik dacht, er vliegt een F-16 over ofzo. Er kwam nog een brul aan of, uh... Ik denk, verrekt maar het is maar een brommer. Om zijn oren te beschermen, doet Nico voordat hij de straat op gaat oordoepen in, en zet hij oorbeschermers op die hij van zijn broer krijgt die in een houtzagerij werkt. Nico blijft steeds vaker binnen. Ik dacht, ik ga even koffie zetten. En dan pak je gewoon. Kijk, dit is een koffiebus. Ja, deed ik... Heel voorzichtig, hè? Nee, dat denk ik. Dat, ja, dat deed ik heel voorzichtig. Dus ik zet er niet zomaar uh, zo'n pot neer, bijvoorbeeld. En dan neem je schep koffie. En dat doe je in het filter, filtertje. Ik weet niet of je dat kan. Haal je microfoon eens mee? En dat doe je hierin, hoor je dit. Nu heb ik het nog vrij hard gedaan. Maar dat is een geluidje van niks, toch? En ik hoor dit geluidje. En vervolgens hoor ik een, een soort zesvoudige echo die mijn hoofd gang zo. Dus je hoort die koos op. En dan hoor je in je hoofd. Zo, nou, dat was ongeveer de, de meest extreme periode. ik vind, nou, als, als dit geluid zo'n uh, effect heeft. dan praat je over onleefbaar. Ja. Laat staan wat. Uh, dit geluid voor effect heeft. Ja. of. Uh, dit geluid voor effect heeft. Een kraan, ja. Of uh, dat je ergens van baalt. God, dat kan je. Oh, is dat bedoeld? Ik met je houdt al je. Voordat jij dit doet, ja. hou je die reactie al tegen. Ja. Dus, dus jij vraagt jouw vraag net, van, ben je niet in paniek geraakt? Dus, maar het moment waarop je dat zou kunnen uiten... of een trap ergens tegen aangeeft, of, dat heb je heel snel afgeleerd. De beschadigde trilhaartjes functioneren niet meer... maar er worden nog wel pulsen afgegeven via de zenuwen naar de hersenen. En dat zorgt ervoor dat dan geluiden gehoord worden die er feitelijk niet zijn. Bijgeluiden. En dat piepgeluid wat ik wel normaal had, dat werd gewoon echt heel erg. Dat ging echt zoom zoom. Tot ik zei van, ja nou jongens, ik ga naar huis toe, want uh, dit werkt niet. Dat werd dus echt op, extreem erg opeens. En in het verloop van dat half jaar daarna zijn er dus van het een op het andere moment kwamen er meer geluiden. Dus ik uh, had ook het geluid van een, uh, ja alsof je een kerkklok in de verte hoort. Toch is dat het uh, dat het Calodion van Alkmaar was. Maar dat zat dus in mijn eigen oren. Ja, van het een op het andere moment. Of het geluid van een, Denk ik denk die buurman toch aan het stofzuigen. Dat was een hele lage. Ja, ik noem maar stofzuig geluid, paf, was er bijgekomen van de een op het andere seconde. Of het geluid van uh, wat je hoort als je met je vinger over een kristallen glas gaat. Ja, ja. Dat is binnen ja, een aantal maanden. Dus op een gegeven moment had ik vier van laag tot hoog van die uh, geluiden die constant door je hoofd heen gaan. Ik denk nou, als dit zo doorgaat, dan uh, word je knettergek. gek. Een beschadiging van de trilhaartjes in het binnenoor is permanent en onherstelbaar. En onherstelbaar. Het enige wat je zou kunnen overwegen, is... om de gehoorzenuw door te snijden. Dan ben je doof. Maar heb je ook geen last meer van bijgeluiden. Ik heb een second gevraagd in Leiden. Die hebben wat in huis... Nou, het was natuurlijk hetzelfde verhaal. Het stond binnen vijf minuten weer buiten. Dus toen ben ik in Leiden het ziekenhuis uitgewandeld. Dat was trouwens een mooie zomerse dag. En toen kwam het opeens... Ik denk, ik was 30 meter het ziekenhuis uit. Er was dan een grasveldje voor. Dat was mooi weer. En toen viel pas het kwartje van... Dat uh, is einde oefening. Onherstelbaar. En dat, en dat was eigenlijk... Uh, ja, een emotionele knak, zeg maar. Dat je pof echt door je knieën zakte van... Uh, ja, je leven zoals je tot nu toe geleefd hebt als muzikus... en als componist en als uitvoerend uh, artiest. Uh, eind oefening. Katrijnen, ontzettend druk winkelcentrum ja. bij het station van Utrecht. Benauwt dit jou, deze drukte? Nou, ik ben hier liever niet. Hè. Nee, uh, Kunnen we niet doorlopen? Ja. <laughs> Over accordeons gesproken? Ja, hier zit er een. Het is heel uh, heel hard geluid. Ja. Dit doet me niet aan mijn jeugd denken. Nee? Nee, ik kan hem zo snel mogelijk doorlopen. Zou het toch zijn best doen om het heel mooi te laten klinken? Ja, die man die doet, het als, ja, hij doet het geweldig. Maar een koreon is een onvoorstelbaar hard doordringend instrument. Ja, heel veel Kijk, tegenwoordig nu, hè. nu is het. Nu zou je er naar kunnen luisteren. Maar je hoort hoe hard het is in zo'n... Ja. Is zo'n... Uh, ja. zo uh, zo hal, zo hè? omheen, ja. We zijn in uh, Utrecht aangekomen. Iets grotere stad dan uh, Alkmaar. We gaan op weg naar de studio van Arno Peters. Daar gaan we jouw piano geluid bewerken. Mm -hmm. Het mooie piano geluid op de cd zo bewerken... zodat het gaat klinken zoals jij het eigenlijk... in je hoofd hoort, hè? Of door je oren hoort. ja. Dit kan je als mooi omschrijven. Ja. Nou, nu, ik, nu hoor ik deze... Op dit volume hoor ik hem al alsof hij... Uh... Ja, ja. Het komt gaat... heel direct binnen. Dat lijkt me heel moeilijk om dat uh, na te bootsen, Om we zijn keihard moeten zetten. En dat... Uh... Nou, dat ga ik dus nu proberen. Uh, laat ik eerst maar eens beginnen met het vervormen van de piano. Ja, dit is... Uh... Nu kom je goed in de beurt. Zeg ik. Ja. Nou, Dit is even te... Ja. Maar dit is het wel, ja. Oké, dat is een vervorming. Ja. Ja, dit is, dit is het. Ja. Oké, okay. en. Ja, dit is het. Zo, dan maak ik daar een nieuw kanaal voor aan. Dan gaan we daar even de stoorgeluiden op maken. Ik hoor even nu een, een hele hoge piep, die is vrij ja, ja. dominant. Die hoor ik gewoon ja. de hele dag. Nou, het is heel hoog, dat het, bij, dat het op de, constant op de rand van een pijnprikkel zit, mm. en het gaat op de ritmiek van je, je Het heel hoog, Alleen, dan moet ik even de frequentie. Ja. Alleen dan vier op tafel. Houden. Ja, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Dit is het ongeveer. Sorry. Um, nou ja, echt zoals, kijk, een kristallen glas kan iedereen horen. Dus, en zo klinkt het ook echt. Ja. Dus echt je vinger nog zo, en dan hoor je... Zo, mm -hmm. ja. ja, ik snap het. Ja. Iets, ja, iets, iets, o, iets lager dan. Ja, iets hoger. Hier? Iets lager. Nou, dit is ongeveer wel het, dit is wel het term. En dan moet je wat je erin moet hebben, is die. Die achtbaan. Ja. Ja, of zoiets. klopt ongeveer. Zoiets. Oké, nou ik denk dat we dit gevoeglijk even kunnen beschouwen als het geluid. Het heeft even geduurd, maar daar heb je ook wat van me zeggen. Welk geluid willen we nu nog maken? Willen we dat geluid van die... Kerkklok in de verte. Kerklok in de fit. Die heeft je misschien wel standaard. Toch? Ja, maar ik heb wel zoiets. Ja, hoe moet ik zeggen? Deze komt er dichtbij omdat hij geen deuntje speelt. Ja. Dus ja, precies. Boing. Dus dat doet hij ook niet, maar hij, hij benadert het meeste. Mm -hmm. En dan moet hij eigenlijk heel ver weg, heel erg in de verte zijn. Ja. die artsen zeggen het is een progressieve kwaal... dus het wordt steeds erger. Nou, ik vond het toen al uh, bijna onleefbaar Dus wat uh, is je voorland? Het ziet er gewoon waardeloos uit. Ik heb gezegd, ik ga proberen... via de informatie die ik via het boek heb... om er zelf wat aan te doen. En uh, ik, dus ik probeer het van mezelf leefbaar te maken... dat die klachten minder worden... en dat geeft mezelf daar twee jaar voor. Dat is een min of meer te overziene periode. En uh, lukt dat... Dan zit ik goed. En lukt dat niet, dan uh, kan ik altijd nog zeggen: oh Ja, oké, okay, ik laat me opereren ik laat mijn gehoorzijnen doorsnijden. Oké, okay, ik ben doof. Maar dan uh, weer van een hoop uh, klachten af. Of uh, je stopt er helemaal mee. Vrienden hè, of, en, en je ontmoet elkaar en dat gebeurt dan. Uh, dat gaat vaker met lawaai gepaard. Hè. Ja, het normale lawaai, wat voor hem lawaai werd. Hè. Nee, ja, ook. Maar ook, we ontmoeten elkaar ook gewoon uh, bij elkaar op zitten. Maar ja, ik had een gezin, twee opgroeiende jongens, een baby, druk, uh, veel geluid, veel lawaai. Een klappende deur, weet je, dat soort zaken. En op een gegeven moment kon hij daar toch heel slecht uh, tegen. En hij trok zichzelf ook steeds meer terug... omdat hij uh, heel erg uh, moe was van alle geluid. Ja, dus visites werden uh, korter. Hij werd stiller, introverter. Hij vond het ook moeilijk. Ik denk ook dat, dat het moeilijk voor hem was om nog over babbeltjes te hebben... Ja, of over zomaar dingen. Want op een gegeven moment trok hij zich zo diep in zichzelf terug... dat het, uh, hij kon ook niet meer werken. En hij zag het ook niet meer zitten in het leven. En ook, hij kon eigenlijk bijna niemand meer velen om zich heen. Ja. En ik denk dat hij... Uh, hij, is daar, ik ben, hij is daar ook heel eenzaam in geweest. En ik uiteindelijk niet omdat je eigen leven doorgaat en je hebt de druk, en het wordt moeilijk om iemand daarin te ontmoeten, heb ik op een gegeven moment ja, verwaterd het contact. Uh, Aquacultuur terechtgekomen. Een Chinese professor in Amsterdam. het Gelderse kader. En die zei eigenlijk ook van... ja, dat is niet te gedezen. Maar hij kon dan wel... Uh, 40%, misschien 50%. Dus dat ben ik gaan doen. En wel uh, twee jaar achter elkaar. Gewoon 30 naalden in, in je oren, in je hoofd... en noem maar op. En heel langzaam maar zeker... Uh, ja, is het, heeft dat toch wel iets geholpen? Ja, het hoeft maar dit te gebeuren of je bent weer terug bij af. Dus die die die, die zei ik nou, we gaan u helpen. En, en hopelijk wordt er wat meer... Hij zegt, als u voor hetzelfde gevoel dat het leefbaar is en dat het beter gaat... dan gaat u emigreren en dan gaat u in Noorwegen in een bos wonen... en dan komt u nooit meer uit. Maar nu gaat het beter en ja. nu geef je weer les. En dan ja. je niet in een bos, maar nog in Alkmaar, hè? Ik woon er in Alkmaar, ja. Um, dat, dat, dat bos bestaat in je hoofd. In, in, dat is gewoon een beeld. Daarom heeft hij man het ook gezegd. Dus ik heb hier in huis uh, een stil bos gecreëerd. Maar wat is een kenmerk van een bos? Het, is wel, het leeft wel. Het is wel een creatieve ruimte. Ja, dat bos vind ik een mooi beeld. Je creëert een soort mini-kosmos... waarin eigenlijk heel veel gebeurt. Alleen het is vol een, een abstract iets... En wat komt eruit? Ja, dit soort dingen: uh, musicals of hele uh, boekwerken met uh, etudes of filosofische verhalen of cabaretteksten. Ik denk ook aan de andere kant, ja, je weet soms niet wat, je, wat er op je pad komt in het leven. Ik denk namelijk ook dat door dat hij dit heeft gekregen natuurlijk... heeft hij zich op andere zaken gericht die ook voor hem en misschien voor anderen van belang zijn. Hij heeft met bijvoorbeeld de ontwikkeling van Body Music... Ja, vind ik toch dat hij iets gemaakt heeft waarvan ik denk dat het heel erg goed zou kunnen helpen bij vele zaken... En dan is het natuurlijk, uh, dat had hij, had hij misschien anders niet op die manier zo gemaakt. Hè? Dat zou kunnen, dan was hij in het cabaret -leven gebleven en in de leuke grappen misschien. Mm -hmm. Dus ik wel, denk wel dat hij een stuk verinnerlijking heeft doorgemaakt. En daarmee kan hij misschien andere mensen uh, helpen. Wat is de CD Body Music? Ja, dit is, nou ja, die, deze CD, dat is ongeveer de totale uh, verstilling, zeg maar. Op de CD Body Music daar maak je geluidsfoto's van, bijvoorbeeld de lymfe, de ja. nieren, de bloedsomloop en het zenuwstelsel. Ja. Hoe maak je nou een geluidsfoto van de nieren? Hoe ging dat in zijn werk? Het was eigenlijk naar aanleiding van een tv-uitzending... dat men met een minicameraatje door de bloedbaan ging... of door je slokdarm en via je maag. En dat je, je zag een heel klein mini van een hele leefwereld om je heen. Dus dan, dan krijgt het een totaal andere dimensie natuurlijk. En daar kan je ook een bepaalde klank bij voorstellen. En dan kan je ook voorstellen dat het ene deel uh, totaal anders klinkt... dan het andere deel. Als je dat mensen laat horen, dan, zeker omdat het dus therapeutische muziek is. En het, me, het valt me dus op dat uh, hoe zieker mensen zijn, hoe mooier ze die klank vinden. Hm. Als je gezond bent, heb je van, oh, dan loop je er zo langs heen. Je hebt er ook eigenlijk geen tijd voor natuurlijk. Maar dat valt me op, hoe, uh, dat het ook uh, veelvuldig gebruikt wordt. Ook met, met heftige ziektes, met, uh, kanker of zo. En dan... Uh, vonden ze dit een heel erg stevige hulp, in de goede zin van het woord. Maar dan klinkt het ook wel heel erg als New Age muziek. Hè? Dat kan rustgevend zijn, of het, of het geluid van dolfijnen... of van walvissen of zo, ja, ja. of de ruisende zee. Ja. Maar dit, dit is volgens de handleiding die er ook op staat op de cd... toch meer, hè? Je, ja. er komt, je, je, door naar te luisteren... komen je zieke lichaamsdelen weer in, in een balans, eigenlijk. Door uh, naar een geluidsvoto te luisteren... Maar luister je daarna naar een vertaling van die lichamelijke structuur, maar dan in uh, topvorm. Dus die, die, die klankvertaling, die geluidsfoto, is een vertaling van iets wat grond is. Dus je luistert naar iets wat heel sterk is. En daardoor kan je die goede structuur, zoals die oorspronkelijk bedoeld was, die kan jij weer gaan. Uh, ja, gaan overnemen. Het is een, gewoon naapen. Dus de geluidsfoto doet het volgens zoals het moet. En jij gaat het nadoen. Jij neemt gewoon als, het werkt als een startmotor. En jij komt weer in, het goede, in de goede, goede beweging terecht. En dit is de theorie. Maar zo wordt het ook ervaren door mensen die het gebruiken. Ik wist van hem dat hij met dit soort zaken bezig was ook. Uh, is hij op een gegeven moment uh, naar mij toegekomen en zei... ik heb iets gemaakt en wil je dat proberen? Want ik denk misschien dat het jou kan helpen. Dus ik heb het eigenlijk uh, geprobeerd ook, ja. Ik heb de muziek vrij lang gebruikt. Ik denk wel uh, anderhalf tot twee jaar. Is die muziek een geneesmiddel? Ik denk wel dat dat iets zou kunnen zijn wat mensen zou kunnen helpen om meer in harmonie te komen. Ja. En een ondersteuning hè, bij een aantal ziekteprocessen. Alleen dan ook weer het dramatisch is dat hij zelf daar niks aan heeft aan die hele muziek. Voor zijn eigen ziekte. Maar is het is natuurlijk grappig dat je dat zegt, dat er vele, er zijn nog meerdere voorbeelden uit het verleden, hè, in de historie. En daarin denk ik, moet je ook misschien geloof hechten aan de schakel die je bent hè, in het leven. Dat uh, hij als koop een kleine schakel daarin is, dan is het misschien heel jammer dat hij uh, daar zelf niets aan heeft. Maar ik hoop dus andere mensen dan wel. De piano staat boven. Ja, die staat lekker boven. Gewoon een staande piano, geen vleugel. En ook geen elektrische piano. Moet je nu voorzorgsmaatregelen nemen ja, ook, voordat je gaat spelen? Ja, ik Anders dan. om. Uh, Het ja. is gewoon een koptelefoon. Puur ja. gehoorsbescherming. Ja, dit gebruiken ze in de houtzagerij. Tegen cirkelzager. Ja, ja. Hoe ver klinkt de piano waar je nu gewoon achter zit dan voor jou weg? Ja, die klinkt heel ver weg. Ja. Alsof ik uh, achter in de zaal zit. Nou, dit heet de Albatrosk. Klein kort stukje. Een compositie van Nico van Diemen... die dan dus niet om aan te horen is. Zo geldt dat in ieder geval voor hemzelf, Sinds het een, uh, een chronisch geluidstrauma betreft... wat hem getroffen heeft. Ofwel een hyperacusis. Ron Flens die maakte dit portret van de pianist... die met gegronde reden dus in onze stille nacht zit. Hij uh, deed dat in samenwerking met scenario-schrijver... en filmmaker Kees Vlaanderen... en geluidstechnicus Arno Peters. Ja, stilte... Dus, of, of juist het ontbreken daaraan, dat is waar het in deze woordnacht op Radio 1 bij de VPRO over gaat. Hoe gek zou je kunnen worden wanneer je gedwongen helemaal niets hoort? Opgesloten bent met en in alleen maar je eigen gedachten. Psychiater Frank van Ree liet zich in 1978 voor de NOS 50 uur lang opsluiten in een isoleercel van een psychiatrische inrichting om eens te ervaren hoe dat is. En de nu volgende reportage is dus eigenlijk een montage daarvan. En bestaat uit fragmenten van de laatste paar uur. De reportage die werd in twee delen destijds uitgezonden. Ik weet eigenlijk niet of ik me voor zoiets zou lenen. Ik had het er ook nog even met technicus René Visser over. En die begint zich toch wel af te vragen... wat er met hem persoonlijk zou gebeuren... wanneer hij dat experiment zou aangaan. Dus ik ja, ben benieuwd. We gaan nu in ieder geval terug naar 1978... En wat denkt u eigenlijk zelf? Zou u het willen? Luister naar hoe het Frank van Ree verging. Wat eh, eh. wordt het nou vervelend, zeg? Het heeft nog geen enkele zin meer voor mijn gevoel, hè? Het wordt nou gewoon zo, die zet, doe die deur naar nou zo op jan. Want het wordt gewoon zitten te zitten. Ik bedoel, het heeft wel zin om, te, om iemand te testen nog zo op zijn uithangersvermogen. Dat vind ik best... Het, eh, wat dat betreft zou ik het best nog wel een dagje willen doen als het daarom ging om een wedstrijdje wie het langs de volk kan houden of zoiets. Maar dat heeft natuurlijk weinig zin voor de zaak waar we mee bezig waren. En die zaak waar we mee bezig waren, dat, eh, nou, daar heb ik het echt wel in deze korte tijd geloof ik over gezegd. Wat ik denk uit zo'n kort experimentje kunnen halen, maar ik heb ook geen donder meer uit. en nog een paar uur langer over. bezig met nog niet. ...er wordt alleen de vermoeidheid te groot. En ik kom toch niet meer tot enige... Ik kan er nou wel al even Ik dus gaan zitten vertellen... zoals ik de laatste uur eigenlijk al een beetje erbij doe. De ene misschien wat meer van betekenis voor het experiment... dan de andere, maar... Zondagavond... half acht eindigt het experiment. Dat het zo mogen wezen, dat het zo mogen zijn... Het moet nu overwezen met deze flauwe gek. ik vind er geen zak meer aan wat er nou ook komen kan. Rat met dat. pom. Ik heb het gehad. pom. Dat vind ik toch tatata eigenlijk. Dat vind ik toch gezelliger, eigenlijk. tatata Lekker zo. Nou, dat was weer een minuut. en cool. Wat nu? Niets. Nu is het licht weer uitgevallen. Ach jee. De laatste loodjes wegen het zwaarste. Dat is altijd weer waar. Hè? Hoe dat ook tot stand komt. Maar het is gek. Al op het eind dan heb je het wel gehad. Vooral als het leuk geweest is dan. Nee, is het, het is net ook een feestje. Hè? Als de stemming hoog geweest is, dan blijf je nog zo'n beetje nahangen. En dat. Hey, ja, nou? Ik weet je wel. Ik houd net, ik heb er geen simmer in. Dan, nou ja, blijf nog even. Nou ja, toen dan. Zo gaat het op <laughs> mijn feestje gehad. Ja, blijf nog even. Het is een wat andere vorm van uitnodigen wat er nu gebeurt. Ja, gewoon duurt duur, je doet nog even het lichtje weer uit. Dat betekent dat je van blijft nog even zitten, wil nog even kijken, maar voor mij is dat dan toch... Nee, niet dat je zegt, hé, wat leuk, fijn, gaan we nog eventjes opnieuw een toppie maken. Nee, het blijft voor mij een dol. Het blijft een dol dol. Een stom gedoe. Ach, wat is dit vervelend. Tja, die man die zegt zo leuk, u houdt het nog wel even vol, hè? Ik dacht al, oh God, al oh, hij ontdooit. Ik denk, stampvoet 1 in de bocht. En die zegt daar ineens zo van: Nou, houd het wel vol. Nog even. Eerst zijn nog een paar uurtjes. Nou ja, ik dacht een paar uurtjes. Een paar uur, twee of drie uurtjes. Nou, dat kan. Misschien is het ook wel zo, weet ik veel. Nou, en dat was het dan. Verder koude poten. Een buik vol. En eh, behoefte om naar huis te gaan. Ik moet zeggen, dank bijzonder voor alle aanwezigen voor hun inzet. En alle afwezigen vooral ook voor hun inzet. Maar ik wou nou wel eens dat ze de boeren gingen afzetten. Want het is nou wel eens hoor, het is 48 uur, ze zitten er nou op, praktisch zo wel. Op heb gevoel, ik heb het gevoel dat ik toch op mijn, op mijn wenkbrauwen ga zitten langs mijn hand. Nou, die zonde haal, die kan ik wel opgeven. Thuis, dat is alweer voorbij. Misschien denken aan. Zie ik, hier is waarschijnlijk vanavond ook niet meer. Maar het is je ook verpest. Kom jongens, doe het licht nou eens aan, dan komen we er eens uithalen. Zou ik zou de zaak nou toch echt maar eens opheffen langs. Want er zit want ik vind het echt. Ik blijf toch zuur. En ik ben niet meer in staat dat iets op te brengen. Dat is echt duidelijk. Ik kan het niet meer. Ik heb geen zin meer Ik wil eruit. Ik wil licht. En ik wil er buiten. Jonge, jonge, jonge. het is dit knap vervelend zeg. Oh, oh, het vindt ontzettend vervelend, worden. Verschrikkelijk. Ik zit hier nu al uren in het donker. Zonder enige, enige mogelijkheid van geluid, contact, niks. Er is niks. Je zit gewoon maar... Heel bedoeld, vervelend, met een volle pispot. Ik kan niet echt een wc meer, want dat is ook vol. Ik kan het ook niet meer zien, het is donker, dus ik zie helemaal niks meer, dus het is echt nou echt erg vervelend, dat word. ik zie niks, ik kan niks, ik voel me lichaam niet meer fit en ik heb geen interesse meer. Zo, nu gaat het licht weer aan. Het gaat een ontzettend vieze nagels, ik wou dat een nagelschang uit je had voor straks, dat heb ik niet. Dat ga ik wel even uitplanen, met is ongelooflijk smerig. Ja. Dat heb ik geloof ik niet meegenomen mijn nagelschaartje. Mm. Zo. Dan zit ik weer. Ja? U eruit? Ja, graag. Ja, ik wil er nu wel langzamerhand uit, ja. Ik heb wel uh, een paar zware uren gehad vanmiddag. Dat was een beetje boos, hè? Nou, een beetje boos, potverdomme op u. Even, was, dat, was dat gepland wat u deed? Dat spel zo van, het is bijna afgelopen. hè? Ik had ontzettend het gevoel... Ik doe mijn werk. Wie is dat daar? Die paar uur hebben me bar en boos... Uh... Goh, wat was ik nijdig, zeg Ik kon bijna niet meer volhouden. Ja. Goedendag, goedendag. Nou, ik, ja, ik heb veel beleefd, hoor, moet ik zeggen. Ik vind het erg leerzaam, de hele zaak. Dan hebben we eigenlijk nog een verrassing voor u. Is. En die verrassing staat daar. Hè? Goedendag, goedendag, wat leuk. Wat fijn is dat? Dat vind ik inderdaad een hele fijne verrassing. Ja, voor oh God, dat is ook pieters, hè? Ja, dat vind ik echt fijn, want ik had het heel eh, benauwd. Dus de laatste uren heb ik... Oh, ik heb zo de pest in gehad. Ik heb zin gehad om eruit te komen. Vreselijk. Oh, je hebt me gevloek en geraas ook gehoord. Van het 8 en hoe laat is het nu? Oh, dat, ja, nou zie ik het kwart Nou, Ik had gedacht... Oh nee, ik heb geen horloge. Ik had gedacht half tien, <lacht> tien uur of zoiets. Hè? God, wat is het niet dat jullie hier zijn. Ik ga me even opknappen, mag dat? Ik vind het ontzettend fijn dat jullie er zijn. Ja, dat is heerlijk. Dat is een Dat is een hele goede. Frank van Reen na vijftig uur opsluiting... in een isoleercel van een psychiatrische inrichting... Een hele mooie montage uit 1978 in onze Nacht van Stilte. En alles wat daar zoal mee samenhangt, kon dit natuurlijk helemaal niet ontbreken. De bekende psychiater was vele jaren onder meer... Um een keer te zien, of vele jaren later moet ik zeggen... onder meer een keer te zien en te horen in Zomergasten. En bij Koen Verbraaks Kijken in de Ziel. Frank van Redi overleed vorige maand op 5 oktober... maar hij bleef tot aan zijn doodspraak makend... want hij wist met zijn controversiële standpunten... altijd de media te vinden. Dit fragment dus was uit 1978... en het was ook in die jaren 60 en 70... dat hij misstanden in de psychiatrie aan de orde stelde. U luistert naar alles, behalve een geruisloze aflevering van Woord... hier bij de VPRO Roop Radio 1. En het grappige is dat ik van Erik van der Leest... een bericht ontving waarin hij onder meer zegt... dat hij een suggestie heeft voor een uitzending voor Woord... namelijk over de geluidsrestaurateur van oude banden. Hij zegt namelijk, ik heb een heel goed gehoor en hoor zo met echt meteen als er ergens tikken of krassen in een opname zitten. Daarom kan ik soms naar de radio luisteren... als er een programma wordt uitgezonden wat gewijd is aan oude opnames. Dan ga ik toch automatisch opletten... zitten er geen tikken of krakken in de plaatopname. Maar ik heb dit uitstekende gehoor ontwikkeld... tijdens mijn stage bij het voormalige Centrum voor Gesproken Lectuur in Graven. Mijn werk hield in dat ik bandjes moest kopiëren... en ze controleren als de kwaliteit of die dan wel of niet goed was. En daarom heb ik zo'n uitstekend gehoor. Dat is een mooi verhaal, zo hier in onze stille en ook luidruchtige nacht. Oh jee, kijk nou, het is uh, bijna één minuut voor uh, vier. Nee, het is een half minuut voor vier. Dus we gaan snel naar het journaal. En dan uh, straks gaan we luisteren naar... Doof is niet stom. En dat spreekt weer tot de verbeelding. Het is een documentaire over mensen die niet kunnen horen... maar toch in het volgende programma dus aan het woord komen. Tot zo.